8 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De internationale geldschieters die met Griekenland praten over een nieuwe noodlening... denken dat de Griekse economie volgend jaar met 5 procent krimpt. De Griekse regering gaat zelf uit van 3,8 zegt het Griekse ministerie van Financiën. De Grieken overleggen nog steeds over 2,5 miljard euro aan extra bezuinigingen voor volgend jaar. Gisteren bleek al dat het begrotingstekort van Griekenland groter is dan tot nu toe werd gedacht. In de Verenigde Staten zijn elf mensen opgepakt voor het smokkelen van high-tech militaire elektronica naar Rusland. Een van de arrestanten is een zakenman die in Kazachstan is geboren. Er wordt ervan verdacht dat hij een geheim agent van Rusland is. Ook andere leden van het netwerk komen uit Rusland. Er zijn strenge regels voor de uitvoer van de militaire microchips omdat die gebruikt kunnen worden in radar- en wapensystemen. Secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties... heeft Turkije opgeroepen kalm te blijven... na de inslag van een Syrische mortier... waarbij zeker vijf Turken om het leven kwamen. Ban deed zijn oproep na een telefoongesprek... met de Turkse minister van Buitenlandse Zaken. De dialoog met Syrië moet aan de gang worden gehouden... om de spanningen niet verder te laten oplopen... zei Ban Ki-moon in zijn oproep aan Turkije. De A20 is aan het begin van de avond een poos afgesloten geweest... bij knooppunt Gouwen in de richting van Rotterdam. Het KLPD was al gewaarschuwd dat op de snelweg iemand in een BMW mensen van de weg probeerde te drukken. Even later haalde de man een auto met aanhangwangeren rechts in over de vluchtstrook... en botste daar tegen de auto van een vrouw die daar met pech stond. De jonge vrouw is 35 weken zwanger. Volgens het KLPD gaat het wonder boven wonder goed met haar en haar ongeboren kind. De vrouw en de veroorzaker van het ongeluk hebben lichte verwondingen. De man is aangehouden, zijn rijbewijs is in beslag genomen. Het weer bevolkt en regenachtig, vannacht iets droger... maar tegen de ochtend opnieuw regen, vooral in het Zuidoosten. Maximumtemperatuur 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is pas echt kinderboekenweek bij Libris Boekhandel. Daar koop je nu bijvoorbeeld Mees Kees van Mirjam Oldenhaven voor maar 4,95. Zoek de boekhandel in je buurt op Libris.nl en kom langs. Libris, boeken van vlees en bloed.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 Twee dingen, zei Joop dan no altijd? Uh, nou ja, er zijn twee dingen. Max, maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two things. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margriet Rijntjes. Een heel goedenavond. Welkom bij Twee Dingen. Hij zit dicht dik, dik in de problemen op met zijn controls. Berg dan, oh nee, het is niet goed. Berg dan, ga dan. werk dan. Heeft geen zin, hij heeft Heb je het gezien? Eén grote rookwolk over de stad. Ja, morgen is het twintig jaar geleden alweer... dat er een l Boeing neerstortte op de Bijlmer. Ik ga het hebben over toen en nu... met Jeroen Dierks, inderdaad verslaggever bij Radio Noord-Holland... en met Toon Borst, bewoner van een van die getroffen flats. Goedenavond, allebei. Goedenavond. Ik krijg iedere keer als ik dit fragment hoor, meneer Borst, kippenvel. Heeft u dat ook? Ja, in het begin zeker. Nu gaat het wel een beetje, omdat je dat tientallen keren gehoord hebt. U woonde daar. U heeft hè, dit, dit wat wij net hoorden, wat er gebeurde daar... heeft u zien gebeuren voor uw huis, dat vliegtuig. Kunt u dat omschrijven? Ja, ik stond in de keuken af te wassen. En toen uh, riep uh, mijn zoon, die was toen nog dertien van toon uh, PSV Feyenoord begint. En op het moment dat hij dat riep, liep ik de kamer in... en toen hoorde ik ineens een ontzettend zwaar geluid. En toen zei ik ineens van... potverdomme nog, kijk daar, hij gaat, hij gaat de flat in. En, en nou, ik was helemaal kapot en ik lag op de grond. En mijn zoon lag ook op de grond. En de hand dacht hij zelfs dat het een film was. En nou, vrouw bleef in de keuken... dus die heeft echt het vliegtuig niet zien vallen... maar die hoorde ons en die kwam naar binnen... En ik was niet alleen bewoner, maar ook buurtwerker. En ik wist, ik heb nog in de, in de werkkamer heb ik een megafoon liggen. Dus ik rende als een gek naar die megafoon in de werkkamer. Om gewoon, ja, je, je rent. En toen zei mevrouw: Ja, maar je bent toch niet gek? Je moet bij ons blijven. Want kijk eens waar die gevallen is. En daar woont ook Gijs, het vriendje van, van Menno. En je moet bij ons blijven. Nou, toen heb ik even me hernomen. Het was een soort dilemma. En toen ben ik met haar. En onze zoon naar buiten gegaan. En toen zijn we aan die westkant van de flat uh, Groeneveen-Kruidberg... bij die brandweeronderdoorgang gaan kijken. En uh, nou, toen stonk het. En toen roken we dat ook. En, en dat, die rook ging allemaal naar Kikkenstein. Daaraan nou, bleek ook dat ja. er allerlei dingen... En toen zeiden we, wegwezen hier. Wegwezen. Weet u, ik, ik zei, ik krijg kippenvel als ik dat fragment hoor. Maar als ik naar u kijk en de blik die u in uw ogen krijgt... als u weer daarover heeft, daar krijg ik ook kippenvel van. Ja, het raakt u ook, nog, ja, hè? Twintig jaar ja. na dato. Ja, dan ziet u het je bereidt je voor, je moet goed uh, rationeel blijven. Maar op die momenten dan, dan, uh, heb ik dan af en toe, één nou, of twee keer per jaar of zo... Dan, uh, dan komt het even terug. Ja, ja dan, dan ziet u het gewoon weer echt gebeuren. Ja, ja. Maar Of je voelt het, je voelt het eigenlijk nog meer. Je, je, je voelt het ja? meer, je voelt je lijf, je voelt je helemaal. En dat voelen heel veel mensen. Ik heb nu ook op Facebook dat mensen zeiden: van nou, ik krijg rillingen nu ik hoor dat jij daar uh, voor de radio ja, het verhaal ja. gaat vertellen, krijg ik nu bijvoorbeeld daar rillingen van. En ja, dat zijn momenten hoor, gelukkig ja. is het. Uh, is dat niet elke dag? Redelijk goed, ja. Jeroen Dirk zit, zit naast u. Uh, jij was een van de eerste journalisten ter plekke. Ja. Um, hoe hoorde jij eigenlijk van die ramp? Ja, het oude piepersysteem. Uh, dat hadden er toen uh, nog. Ja, ik, ik werkte als verslaggever bij Radio Noord-Holland, zat thuis. Het was een hele mooie dag geweest. Dat toonde niet bij. Het was een stralende zomerse dag bijna geweest. Zonnig. Uh, er was wel wat wind. Uh, en... Uh, ik, ik zat volgens mij na te genieten van die dag. En s'avonds uh, gaat de telefoon heel simpel. Uh, de pieper was gegaan, uh, de alarmregeling was in gang gezet. En ja, dan is het eerste bericht, is het vliegtuig neergestort ja. op de Bijlmer... en dan denk je, het zal wel. Maar goed, uh, toen kwam er nog een melding overheen. Maar het uh, zal wel, dacht je dat je, ja, je, ja, je gelooft ja, het ja, nu je... achteraf denk je van ja, ja het is gebeurd. En uh, dat er een paar maanden later nog een vliegtuig neerstort... dat, uh, dat wordt dan in één keer ook in Nederland uh, gewoon of zo. Maar dat, dat uh, was toen zo absurd dat je het eerst niet geloofde. Nee. Maar goed, jij bent uiteindelijk. Het was zondagavond. Ja. Dus jij bent uitgerukt en jij bent daar naartoe gegaan. Ja, met een collega samen. Zijn, we hebben een taxi gepakt. En we zijn er naartoe gegaan. En uh, nou, die taxichauffeur was maar wat blij dat er een vliegtuig op de bel was neergestort. Kan ik me nog herinneren. Oh ja? Ja, want oh, oh, oh, wat reden daar toch een hoop illegale taxichauffeurs. Oh, dus oh. dat was geen leuke opmerking nee. die die man maakte. Nee. En uh, we zijn eigenlijk vlak bij de ramp uh, uitgestapt. Uh, en, en, en het gebied ingelopen. En dat was. Nou ja, zoals je je kunt voorstellen misschien, enorme chaos. En tegelijkertijd, eh, ik weet niet wat, wat Toon ervaring is op dat moment... maar eh, ik zal er zo rond zeven uur zijn geweest, eh, die avond... Eh, was het ook al stil aan het worden. Heel maf, want je verwacht gegil. Je verwacht eh, eh, heel veel eh, lawaai van die hulpdiensten. Maar ja, de zwaailichten, massaal aanwezig, mobiele eenheid die langzaam aankwam... Uh, collega's die proberen om een wegzicht te banen. Uh, maar het was vrij stil. En jij deed toen uiteindelijk uh, verslag. Ja. Als een van de eerste ook, hè, live op uh, de radio. Uh, we hebben een fragment uit die tijd gekregen, ook van Radio noord Holland. Even luisteren. puur paniek. De ambulances rijden af en aan. En niemand weet precies hoeveel doden er zouden zijn, hoeveel slachtoffers zouden zijn. Maar dat hier een gigantische ramp aan de gang is, dat is duidelijk. De flat staat in brand. De politie zegt op dit moment met de pers hier vlak voor me. Wij mogen niet meer door. Ik probeer je op de hoogte te houden, Arie. Oké, okay, dankjewel Jeroen Dirks. Ja, dat was dus een, een half uurtje later of zo. Ja. Um, je zegt het was eigenlijk stil. Hier waren ook natuurlijk wel veel geluiden ook nog van die, ja, van die maar, ambulances. Ja. Maar de geur, herinner je je dat nog? Ja, die geur, weet je, het, het, het, daar is later ontzettend veel over te doen geweest, hè, de geur. Want dat, dat wordt dan meteen gekoppeld aan wat er in dat vliegtuig zat. Mm -hmm. um, ik kan mij uh, uh, niet zo vreselijk veel de geur herinneren van, van... het was maf dat het een beetje zoetig rook, hè, naar, naar die parfum Ja, want die later. zat ook in die lading. Er um, uh, is me ook heel veel gevraagd, rook het. Uh, ik bedoel, rook het nou naar mensen of, of, of uh, dat, dat vond ik niet. Uh, het, het rook ook niet uh, naar, naar afvalmateriaal. Of het, het was een, een brand. Het ja. was een gigantische brand. En, en is er een beeld wat je voor altijd in, in, je, in je hersens vastziet? Ja, nou, maar dat is wel dat beeld van het moment dat ik deze telefoon. Uh, want in die tijd had je nog nauwelijks mobiele telefoons. En er was maar één collega die op dat moment een mobiele telefoon had. En uh, die stond te ruzieën met een politieagent. Uh, die zei, ik wil naar binnen, ik, uh, ik wil zien wat er aan de hand is. Mm -hmm. En die politieagent die zei, liever niet meneer, want uh, ik heb net een, een, een, een lijk zien opbollen. En wacht hier nou heel even totdat we de situatie een beetje meer onder controle hebben. En die man zei, mag ik uw nummer hebben? En toen tegen die agent, eh, dan ga ik een klacht indienen. Heeft de uh, journaliste vakbond ook gedaan overigens, tot mijn... Nou, onuitsprekelijke verbazing. Maar dat is het moment dat ik die telefoon heb gepakt... en vertelde wat er aan de hand was. Dat is het eerste gevoel van... nu moet ik uitleggen wat er gebeurt. En het maakt niet uit hoe ik het doe, als ik het maar doe. En was dat moeilijk? Nee, want ik, ik wilde... Nee, want ik wilde over in die... In die ik kende uh, de wijk. Uh, ik had er heel veel al ge, gewerkt voor die tijd in de Bijlmer. Uh, de problemen, maar ook de leuke dingen. Ik deed heel veel verslag vanuit de Bijlmer. En ik wilde meteen vertellen aan de Bijlmerbewoners... Uh, de mensen die, waarvan ik dacht dat ze zouden luisteren... dit is er aan de hand. Dus ik vond het helemaal niet moeilijk. Ik wilde gewoon uitleggen. Ja, je wilde gewoon je werk doen, ja. vertellen. Ja. Uh, meneer Borst, u woonde in die flat, hè? een van die flats die getroffen is. Uh, en u kende mensen die getroffen zijn. Ja, en zeg maar, toen we ook uh, zagen dat het boven die brandweer onder doorgang was... wist u precies, daar woont ook die mevrouw Marcella. Dat is een oude Roemeense mevrouw. Nu had ik vlak nog, nog geen uur tevoren, want ik was op de kinderboerderij geweest. Uh, Brinkje had ik dienst. En dan was mm -hmm. ik om vijf uur weggegaan. Het is kwart over vijf, half zes. Had ik haar nog gezien bij het bruggetje bij de tuintjes. En toen zei ze nog: Goh, ik heb je tijd niet gezien. Want ik was daarvoor een maand in Suriname geweest. En, uh, ja, toen, en toen... tussen wist je die en mevrouw Batista woonde er. En ja, mijn dochter, dus u had daar echt beelden bij wie daar getroffen ja, waren? Ja, en het vriendje van onze zoon en Tom en noem maar op. Ja. Dus het was heel concreet. Ja, en, en, heel... Uh, en dat was dus ook zeg maar, anderhalf uur daarna. Uh, zeg maar, toen wij eenmaal weggingen, daar aan de kant van Kikkers omdat volgens ons wel stonk en je weet niet wat er allemaal in zit. Toen nee, nee, dus ja. zijn we nog eerst aan de andere kant gaan kijken. En toen kreeg ik nog een soort tweede shock. Want ik dacht eerst nog dat het vliegtuig tegen die flat aan was gebotst. En toen aan de andere kant zag je daar ook nog eens stukken. En toen liepen daar de andere bewoners en die zeiden... wegwees hier, want het ja. is een gevaar. En, en toen en ben op... ik mijn sleutelbos gaan halen van mijn werk. Want ik zat in het wijkcentrum in Ganshof En daar heb ik mijn sleutels gehaald. En tegen mensen, want de telefoons waren afgesloten geroepen van, als je iemand wil bellen, familiebekenden... want die maken zich allemaal ongerust... kom naar het wijkcentrum in Ganselhof. Ja En, en waren er ook mensen die bang waren dat u uh, dood was? U, u woonde natuurlijk in die buurt. Of ja, in die, maar in dat is in pas die... erna. zijn mensen gaan bellen... En toen kregen ze geen gehoor. En toen zijn, is mijn naam in ieder geval ook op die lijst van een paar honderd gekomen. Ja, ja. En dan stond ik geloof ik wel drie keer op met allerlei verschillende namen. Maar, goed, maar de en omgeving toen... wist van ongeveer wel waar wij woonden. Ja. Dus dat was uh, ja, ja, die duidelijk. Want u zei, daar waren nog stukken. U heeft een stuk meegenomen. Ja. Die u daar dus van het vliegtuig dus, he? ja. heeft uh, gevonden. Ja. Die ligt hier ook. Mensen kunnen hem op de webcam zien. Ja. W -w -w -w -radio ja. 1 en dan de webcam. Ja. Misschien kunt u hem even omhoog houden. Nou, dat zijn van die kleine stukjes ja, die zelfs geel, nog een jaar daarna... zeg maar, allemaal nog hier en daar gevonden oh, werden. Oh ja, Want jaren we, daarna nog? Nou, een jaar daarna werd bekend van het verouderd uranium. En toen zijn ze een heel gebied weer gaan opschepen. En ik weet nog precies dat deze lag bij een, bij een bruggetje aan de kant... Of zo'n half daaronder. En zo had iedereen zo'n kleine stukjes. Ja. Ja, ik bedoel, de, de tweede cocktail, de voice recorder, hè? die tweede die die is, is nooit er. gevonden. Nee. Ik bedoel, ik denk ook niet dat iemand die heeft. Jij denkt gewoon dat hij bij Skorstermantel en... staat. Nee. Ja, denk je dat nee. Nee. En waar ligt deze, dit stukje? Ligt dit bij u prominent in huis of ergens in een land? Leo, die ligt gewoon ja. ergens in, in, een, in een boek waar ik andere dingen heb. Ja, ja. Van, van die foto's die en uh, gedichten. En, dat en, en Jeroen uh, Dirks, jij vertelt, hè, ik, ik wilde daar de mensen uh, verslag doen van wat er aan de hand was. Dan ga je op een gegeven moment met je materiaal ook weer terug naar redactie en uh, s avonds naar je eigen huis en uh, heb je gesprekken met vrienden. Dat lijkt me een ongelooflijk surrealistisch iets. Dat is het ook. Het is zo absurd uh, wat, je, wat je meemaakt. Ik heb, ik heb de hele avond overigens uh, los van mijn collega's gestaan. Want de collega's waren allemaal beneden. En die probeerden bewoners te spreken. Die probeerden uh, hulpdiensten te spreken te krijgen. Nou, ja, de persconferenties die natuurlijk kwamen. Ik, heb, uh, ik ben meteen naar boven gerend. Want ik had zoiets van, ik wil vanaf bovenaf verslag doen. Want dan heb ik overzicht. En dan hou ik waarschijnlijk overzicht. En uh, dan hoef ik inderdaad niet constant terug. Dan kan ik elke keer als ik wil uh, rechtstreeks een uitzending vertellen wat er aan de hand is. Dus ik ben, ik ben naar boven gegaan en heb verslag gedaan vanaf de, de Flat Kruidberg, uh, de tiende verdieping. Heb daar een telefoon gevraagd bij bewoners en, uh, en gekregen. En, uh, en constant dus uh, kunnen vertellen wat er gebeurde. En dan we zijn uiteindelijk zijn we met z'n allen in een auto... waar twee mensen in konden, maar zijn geloof ik met z'n achter zijn we daar uh, in een zendwagen teruggereden naar de redactie... om, om half één of zo'n ja. s'nachts... toen we gestopt waren met, uh, met uitzenden, met rechtstreeks uitzenden. Ja, en toen kwamen we op de redactie... en toen hebben we alleen maar een beetje staan, staan lachen... en, en, en totaal... Uh, los van de realiteit. Ja, wat maken uh, ons, we nou dan toch wat mee? Wat maken we mee en, en, en collega's die, die door, door, nog door de flat hadden kunnen lopen. En die, die waanzinnige dingen die je allemaal gezien hebt. Zoals het feit dat een aantal woningen uh, in die flat dus afschuwelijk uitbranden. Terwijl de woning daarnaast, de hing de was buiten. En, en uh, daar, uh, daar was niks aan de hand. Want die kerosine was alle kanten op gespat met die klap. Dus het stonden 100 meter van de plek waar het vliegtuig er doorheen was gegaan. door die flat. We hadden woningen compleet, maar woningen uitgebrand. En andere woningen waren nog volledig intact. En dat soort details. Tot half negen. Twee dingen van Omroep Max. Met Margarete Reintjes. Ja, morgen is het alweer twintig jaar geleden dat de Bijlmer-ramp plaatsvond. En ik praat over toen en nu met voormalig Radio Noord-Holland journalist Jeroen Dirks... en met Bijlmer-bewoner Toon Worst. Um, inmiddels twintig jaar uh, verder. Hè? Um, en er is natuurlijk nog steeds dat onopgeloste mysterie van de mannen in de witte pakken. Want daar ja. moeten we het toch ook over hebben als we het hebben over de Bijlmer-ramp. Ja. Um, jij deed verslag, Jeroen, letterlijk van mannen in witte pakken. Ja. We hebben dat fragment... En ze lopen nu uh, in van die grote witte pakken, lopen ze daar, uh, daar doorheen heel voorzichtig en heel uh, uh, ja, omzichtig te, spoor te speuren naar mogelijk misschien nog, uh, nog slachtoffers, uh, maar mogelijk ook naar, uh, naar de resten van het vliegtuig te kunnen verklaren waarom uh, de piloot uh, deze manoeuvre heeft, uh, heeft gedaan. Ja, Jij kon natuurlijk niet bevroeden dat deze woorden van jou later heel belangrijk werden, want hoe zagen ze eruit? Ja, zoals ik soms ga. Jawel, maar ze hadden ook een soort maan ja, dingen op nou, hun hoofd. toch niet? Ongelooflijk spannende tekeningen daarna verschenen. Tot, ik heb nog eens even na zitten kijken. Tot, tot twee jaar geleden nog uh, Parol uh, weer een hele mooie tekening had. Uh, maar van, zeg jij eens even dan wat jij gezien hebt? Ik heb mannen in witte pakken. Mannen in witte asbestbeschermende pakken. Met, met, met, met helmen. Met helm Met ja. helm gezien. En, ja. en uh, wat ik net zei. Ik stond op de tiende verdieping. Ik, uh, ik, ik keek van bovenaf. Het was uh, duidelijk in de buurt. Trouwens, dat hoorde je in dit geval ook. Van een plek waar het nog brandde. Um, dus ik denk dat ik het heel goed heb ja, gezien. En geen uh, rode kruis op hun rug? Geen rode kruis op hun rug. Ze waren ook niet oranje. En uh, uh, dat is me jaren later verteld. Toen, uh, toen ben ik op een gegeven moment gehoord door de reisje uh, want uh, er moest toch een onderzoek komen. Want dat mysterie bleef maar bestaan rond. Waren die witte pakken er nou wel? En wat deden ze er? En wie waren het? En toen is de reisje bij me thuis gekomen En uh, Gurt Kapp, uh, een uh, wat oudere man... die heel lief met mijn toen nog kleine dochtertje aan, uh, aan het spelen ging. En een, uh, en een, uh, een stevige tante die uh, tegelijkertijd aan mij vertelde... aan het eind van hun verhoor, hun officiële verhoor... dat ik oranje pakken had gezien. En dat dat het Sigma-hulpteam was. Dat is een vrijwilligers-hulpteam. Ja, uh, je ja, had je vergist. Ik had me vergist en dat is toen later tijdens de parlementaire enquête. Ja, gestodd. het die is oh, al la keer. jaren later geweest. Hè? Maar ook zij hebben niet kunnen ophelderen wat het was. Of zij zeggen eigenlijk, het was, het was niet wat jij denkt, namelijk de nee. geheime dienst. Nou nee, die... dat denk ik niet dat het geheime dienst was. Dat denk ik helemaal niet. Wat denk jij? Uh, ik denk, uh, zoals bij elke vlucht van Al tot op de dag van vandaag. Uh, en dat was natuurlijk een vlucht van Al toen ook. Uh, zijn er speciale mensen op Schiphol aanwezig om die vlucht te begeleiden. Dat is helemaal niet raar. Ik bedoel, uh, Israël loopt altijd het risico op, uh, op bommen. Uh, in vliegtuigen of, of, of uh, nou ja, terrorisme. En dat betekent dat elke vlucht van El Al wordt begeleid... door een aantal mensen van El Al, of Israël, of de Mossad. of nou, wie? Dat maakt niet zoveel uit. Mm -hmm. In dit geval dus ook. Het vliegtuig kwam uit New York, uh, was onderweg in Israël. Er zaten in ieder geval onderdelen van wapens in. Dat is ook gewoon bevestigd. Dus er waren mensen op Schiphol... En die hebben dat vliegtuig zien vertrekken. Eh, zoals altijd. Zagen ook dat het vliegtuig in de problemen kwam. Het vliegtuig heeft nog een extra rondje gedraaid... Eh, voordat het neerstortte. En eh, die mensen die hebben eh, geconstateerd dat dit is helemaal mis is. Hoorden dat het neergestort was. Hebben hun eh, beschermende kledingen aangedaan. En zijn naar de Bijlmer gereden. Ja. En het enige waarom men zo ingewikkeld doet... over het feit dat die mannen daar hebben rondgelopen... want ze waren er de volgende ochtend nog een keer hoor... Uh, is dat ze toestemming hebben gekregen van onze autoriteiten, als Israëli's... om daar rond te lopen. Ja, dat is natuurlijk niet zoals het hoort. En daar zullen uh, de politie en, en justitie het niet mee eens zijn geweest. Dus. Nou is het ook zo dat deze fragmenten die we nu gehoord hebben... die zijn niet meer te beluisteren bij Radio Noord-Holland, hè? Die nee. banden zijn verdwenen. Hoe nou, zit ja, dat? Banden, Vertellen ja, die banden, er is, is er nog wel een oh, stukje van die banden. Nee, die banden zijn, zijn inderdaad uh, verdwenen. Dus op een gegeven moment is er een, een, een jaar een, na dato... is er een onderzoeksjournalistiek uh, uh, clubje gekomen. Twee mensen, drie mensen die kwamen binnen bij Radio Noord-Holland... en zeiden van... Goh, Zouden we die banden van toen nog eens kunnen beluisteren? Nou, ja, Want zij schreven voor een blad of zo? Nou, ze wilden een onderzoek doen, onder andere om die weer te pakken. En uh, ze wilden eens eventjes horen hoe die verslaggeving op die avond was gedaan. En dus die mensen hebben daar in zo'n zo ruimte waar je die banden kon afluisteren. Uh, van een van die stille ruimtes hebben ze geluisterd. En uh, um, zijn daarna verdwenen, inclusief de banden. En er is nooit een stuk verschenen in HP. Ze zeiden dat ze van HP waren. En als ik me niet vergis van een radioonderzoeksprogramma, ik weet niet precies welk programma. Maar er is ook nooit een uitzending over geweest op de radio. Maar de even? banden zijn weg. De banden zijn weg. Nou is het zo dat die uh, parlementaire enquête, daar heb jij natuurlijk met heel veel interesse naar zitten kijken. Nou ja. Daar werd natuurlijk gesproken over verslaggevers die melding maakten van wie te pakken. Ja. Hoe vind jij dat zij jou daarin benaderd hebben of hoe zij over jou spraken? Nou, ik, ik moet, wat ik wel moet zeggen bij die, hele, bij die hele witte pakken affaire is natuurlijk dat, uh, en dat heb ik toen ook benadrukt, want in het kader van die parlementaire enquête was, was het uh, verhoor ook van de rijks mm -hmm. uh, Rob Oudkerk, die heeft me nog wel eens een keer erop aangesproken, en, en, en he, was een van de leden van die parlementaire enquêtecommissie. En zei, ja, nou, we gaan je niet verhoren, we kennen nu wel het verslag uh, zoals het ongeveer gegaan is. En, ja, ik weet niet of ik nou helemaal serieus ben genomen. Of misschien ben ik wel helemaal niet serieus genomen. Maar dat vind ik niet eens zo erg. Waar het mij om gaat, is dat die pakken zijn natuurlijk... ook door de heel veel bewoners gezien. En hebben tot heel veel onrust geleid. En ik denk, als men toen had erkend... Joh, ze waren er en het waren gewoon die lui van of wie het er ook waren. Men had gezegd, zo is het gegaan. Dan hadden die bewoners veel meer, minder onrust gehad. Kijk, dat ik ze heb gezien en dat het moeilijk... Uh, dat dat moeilijk te bestrijden is, omdat ik dat op die avond zelf zeg. En omdat, mm. dat, nou, wat je net hoorde, dat stukje geluid bewaard ja. is gebleven. Maar dat betekent niet dat er niet onrust is nee. ontstaan. Er zijn tientallen mensen die ze gezien ja. hebben, alleen die kunnen het niet bewijzen. Maar is dat, heeft dat iets gedaan met je beeld van de politiek, van politici? Ja, dat heeft absoluut iets gedaan. Want zo'n Winnie Zorgdrager, toen nog minister van Justitie, die gewoon zegt dat ik heb gelogen, uh, En denk ik van mensen... Ga nou eens naar wat je, wat je zegt. Ik bedoel, ja. ga kijken wat je doet. En dat, dat maakt het vertrouwen in dat soort mensen niet echt veel nee. groter. Nee, want als we het hebben over wat het met je gedaan heeft, hè, als ik naar u kijk, want we hebben het ook over nu, twintig jaar later, euh, meneer Borst. Euh, op wat voor manier heeft die ramp op uw leven invloed gehad? Nou, in de eerste weken was het natuurlijk afschuwelijk. Ik ben ook een paar weken eerst ziek gebleven. En op uh, een gegeven moment was een Indo Indonesische mevrouw, een soort voorbeeld voor ons. Die zagen we in half november uh, beneden aan de flat bloembollen gaan planten. En toen hadden we iets van: hé. Hey, zij gaat al aan het voorjaar denken. En dat was voor ons ook een signaal. En dat scheelt natuurlijk ook als je dan een zoon hebt van 13. Van, ja, We weten al van al die verhalen, ken je. De andere bewoners zijn er helemaal actief in. Op een gegeven moment moet je voor jezelf een keuze maken. En wij hadden iets van, we gaan er wat van maken. En we gaan naar de toekomst toe, gericht. We moesten ook weer als buurtwerker daar aan de slag. En mijn inzet was veel eerder, hoe krijgen we al die hekken? Want er stonden ontzettend veel hekken. En die terreinen waren heel groot. Hoe kunnen we die weer wat terug gaan dringen? Zodat ook de kinderen de speelplaatsen weer... Ja, weer ja, vooruit. We gaan weer vooruit. We richten ons op de toekomst. Ik ben me toen ook uh, bezig gaan houden met die, die ruimte van het monument. Zeg maar, uh, Eerst voor de beste week stond er al een bord bij Kleurrijk. En het was niet omdat we speciaal het bord gemaakt hadden... maar dat had ik toevallig op mijn bakvies gebruikt... een paar weken van tevoren in de demonstratie ja. tegen racisme. En het kwam mooi uit, want toen ik een keer de telefoon niet opnam... en mijn zoon het opnam, en dat speelt in wat jij zei... dat iemand zei van nou, je vader had ook al met die zwarte mogen verdwijnen. Oh, zo dat soort teksten. Ja, want u heeft het over dus dat, dat monument. Was, ja? Op dat monument staat een gedicht... Ja. En dat gedicht, dat heeft u meegenomen. Ja. Um, zou u dat willen voordragen? Want dat is een prachtig gedicht. En u heeft dat toen in de tijd als buurtwerker opgestuurd gekregen? Ja, zeg maar, als bewoner buurt. Ik denk nog eerder als bewoner. Zoals ook zeg maar, iemand in Israël uh, een brief heeft gestuurd. Dat ze ook een boom hebben geflampt. Ja. Maar dit was van de, een zekere mevrouw Gerrie den Otter. U weet niet en, wie het is? Nee, ik weet helemaal niet wie het is. Er stond geen adres bij een niet. Nee. Dus misschien hoort ze nu voor de eerste keer, als ze toevallig luistert, haar gedicht weer terug. En dat heet dus Noem hun naam. Streep een naam niet door, al zijn zij tot stof vergaan. Streep een naam niet door, alsof zij nooit hebben bestaan. Het liefste dat ik heb bezeten, het middelpunt van mijn bestaan... vraag mij niet dat te vergeten en gewoon weer door te gaan. Want ik wil wel verder leven, maar ik weet niet hoe dat moet. Ik hoor bij hen die achterbleven. Overleven vergt veel moed. Streep daarom hun naam niet door... Noem hun naam en laat mij weten dat ook jij niet zult vergeten. Zo alleen kan ik verder gaan. Het is een mooi gedicht. Dat is een heel mooi, ja. Het staat dus ook in Pespex op het monument. Sommige mensen hebben het ook wel via andere kanalen gehoord. Ja, bij de bomen die alles het... zag, daar. Ja. Bij dat monument ja. dat daar is. Ik zag gisteren een programma over de gesneuvelde. Nou, mensen kunnen dit gedicht zo kopiëren. <laughs> en dan gaat het ook over hen. Het ja. zijn niet alleen de mensen in de Bijl, maar die... Een afschuwelijke ramp hebben meegemaakt. Maar toevallig 23 ken ik er ook twee die in Afghanistan zijn gesneuveld. En die kunnen dit gedicht zo ook... Ja, het is universeel bedoelt u. Ja. Um, want dit gaat natuurlijk over herdenken ook. Hè? En morgen is het 20 jaar geleden. Gaat u daar ieder jaar naartoe? Nee, ik ga om uh, um de vijf jaar. Toen het tienjarige herdenking was had ik een klein beetje een gevoel van... nou moeten we oppassen, want er komt wel een kleine kerngroep van mensen. Maar er komen heel veel houten metoten En een ontzettend, de ene jaar kwamen nog meer van die mooie bloemkransen dan de andere. En de ene er nog meer vooraan staan dan de andere. En toen had ik een gevoel van... nou, dan met respect voor alle anderen. Maar voor mij hoeft het niet. Dan wil ik wel voor mezelf om de vijf jaar gaan nadenken, En dat betekent dus ook... Morgen, en ik weet dat het nu ook een tentoonstelling is op het stadsdeel... met tekeningen van de kinderen uit Israël. Dus op zich is dat ook een aardig moment. Ja. En uh, morgen, dan uh, denk dan ik... Dan bent op, u daar. Dan ben ik daar. En nou ja, ik, ik, zal, ik kan niet regeren over die berggroep die erover gaat... maar ik denk dat het tijd wordt om eens na te denken... om het eens één keer in de vijf jaar te doen. Ja. En wat ik zelf ook altijd heb, als ik dan wel ga... ik vind het een uur te vroeg. Want de mensen die daar waren die weten dat uh, half zeven was nog de oude tijd. Ja, ja. Daarna is de wintertijd. Ja. Dus voor mij is het eigenlijk in nieuwe tijd half acht... En in mijn gevoel is het dus half acht. Ja, het, was het, eigenlijk het begon niet. al donker te worden. Ja. Dus Na die mooie, mooie dag, Jeroen. Ja, die... ja precies. Die, die dag heb ik ook genoten. Het was net dierendag, dus ja. het was heel druk. Op kinderbedrijf want, want, en... want jij hebt daar natuurlijk, Jeroen, als, uh, he, als verslaggever van Radio Noord Holland... in de tijd uh, verslag gedaan. In, in een soort roes. Weken achtereen stond jij daar uh, waarschijnlijk elke dag? Nou, weken is overdreven, maar ik heb er heel lang gestaan. Want dat, dat, dat bruggetje waar Toon het net over had... Uh, en waar de afzetting ook was, daar heb ik uh, verslag gedaan. En dan stond ik op het bruggetje uit te kijken over die berg. En die tent waarin in slachtoffers dan werden geborgen, en, en langzaam maar zeker werd dus heel voorzichtig werd die, die puinhoop die was ontstaan in die flat, uh, die werd, werd weggehaald. En uh, ja, ja, jij dus, zag het langzaam weer. Ik zag het langzaam weer veranderen. een beetje, een beetje ja. normaal worden. Ja. En is het zo dat als we het hebben over herdenken, ben jij daarheen gegaan de afgelopen jaren? Uh, ik denk er even over na zitten denken. Ik ben drie jaar geleden ben ik volgens mij voor het laatst geweest. Ik ben al een paar keer geweest, privé. Uh, ook wel eens een paar keer voor het werk. Maar. Uh, ik... uit, uit wat voor gevoel ga je er dan heen? Nou ja, weet je, je wilt het toch op een of andere manier wel herdenken. Dus ik, ik, ik heb daar zelf ook een stukje. Ja, het klinkt heel, heel emotioneel. Misschien te emotioneel, maar een stukje Amsterdam verloren. En, en, en een gebied waar ik heel graag werkte. En ik heb ook nog steeds, kan nog steeds uh, emotioneel worden als ik denk aan het feit dat die scholen. De, de openbare scholengemeenschap daarnaast. En, en de blauwe lijn, die, die lagere school, basisschool. Dat die kinderen kwijt waren. Ja. En dan denk ik van. En hoe dat in die klas moet zijn gegaan. En, en, en er zitten één keer drie kinderen niet meer. Ja, vreselijk. Uh, absurd. En zijn er momenten, bedoel ik, noem maar wat, als het vuurwerk is of als er iets anders gebeurt, dat je weer denkt aan die ramp? Nee, ik heb wel een, uh, een vriend die, uh, die in het vliegtuig in Faro zat. Uh, wat is even later neerstorten. En uh, die heeft, heeft overleefd. En elke keer als ik met hem uh, kletst, dan... Uh, en ook als het niet over Faro gaat. Maar dan moet ik wel een klein beetje denken aan, uh, aan die Bijlmeramp ook. Ja. En u, meneer Bors? Ik begin wel, maar nu uh, heel onverwachts. Opeens soms? Opeens soms, zoals nu... Uh... Als je vraagt van hoe ging dat toen op dat moment. toen ik van de keuken naar de kamer ging ja. en dat ding neerstortte. dan, dan komt het weer naar boven. Komt de emotie wel ik was. Goed, of jij gaat Jeroen morgen. dat is dan nog even afwachten. Ik denk het niet. Denk het niet. In u morgen sterkte. Ja, dankjewel. Ik, uh, ik sprak met um, Jeroen Dirks, voormalig verslaggever bij uh, Radio Noord-Holland. en met uh, Toon uh, Borst, inderdaad uh, bewoner van een van die flats. Uh, en u gaat dus morgen daar herdenken. Want het is 20 jaar geleden morgen. Dank u wel voor uw komst. Allebei. Ja, op, onze, op onze site tweedingen.nl uh, meer informatie over onze gasten van vanavond. U kunt daar reacties achterlaten en ook uh, het programma terugluisteren, mocht u dat willen. Nou, straks uh, gaan we gewoon door met voetbal. Want dat gebeurt er ook in de wereld. En dan langs de lijn neemt het over met Gio Lippens. Want er is Champions League voetbal. Ajax speelt tegen Real. Maar we gaan eerst luisteren naar het nieuws van half negen. Hier is Martijn Nijhuis. Radio 1, het NOS journaal. Navo-topman Rasmussen heeft in scherpe bewoordingen de Syrische mortieraanslag op Turkije veroordeeld. Bij die aanslag kwamen vandaag vijf mensen om, onder wie een moeder en haar drie kinderen. Rasmussen zei tegen de Turkse minister van buitenlandse zaken dat hij de ontwikkelingen in het Turk-Syrisch grensgebied nauwlettend en met grote bezorgdheid in de gaten houdt. Uitgeprocedeerde asielzoekers vertrekken steeds vaker... zelfstandig en zonder toezicht uit Nederland. Uit cijfers van het ministerie van binnenlandse Zaken... blijkt dat hun aantal de afgelopen vier jaar meer dan verdubbeld is. Volgens het ministerie krijgen de asielzoekers betere voorlichting... over hoe ze zelf hun terugkeer kunnen regelen. In de Verenigde Staten zijn elf mensen opgepakt... voor het smokkelen van high-tech militaire elektronica naar Rusland. Een van de arrestanten is een zakenman die in Kazachstan is geboren. Er wordt ervan verdacht dat hij een geheim agent van Rusland is.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 Goedenavond, het is ruim 1 minuut over half negen... en we zijn bij u tot 11 uur met deze uitzending van Langs de Lijn... met natuurlijk één hoofdmoot, de wedstrijd voor de Champions League... tussen Ajax en Real Madrid in de arena in Amsterdam. Het is al de derde keer in drie jaar tijd dat Ajax thuis speelt tegen Real. De eerste twee keren ging de wedstrijd verloren. Er werden geen doelpunten gemaakt, maar het moet er maar misschien eens van komen. Misschien vanavond. En die Houtkamp en Bas Tegeler zijn de verslaggevers voor ons in de arena... Uh, Bas, nog verrassingen in de opstellingen? Nee, want uh, Ajax, dat heeft uh, Frank de Boer eigenlijk gisteren ook wel zo verteld. Uh, daar staat het wel een beetje. Hij heeft wel het gevoel, de trainer, dat dit ook zo loopt als hij wil. Daar uh, is natuurlijk belangrijk voor geweest de entree in het elftal van Christian Paulsen Als nou, laten we zeggen, smeermiddel. Daar is belangrijk voor geweest de al in het elftal van Ryan Babel. En eigenlijk moet je dan natuurlijk zeggen de randtree, want die speelde hier uiteraard al eerder. Hij is toch een belangrijk aanspelpunt gebleken. En eigenlijk bij bijna alle goals sinds zijn rentree van Ajax betrokken geweest. En dan loopt het eigenlijk wel redelijk. Dat bleek in Dortmund, dat bleek in Utrecht, dat bleek tegen Twente. En dus is het elftal dat er in de laatste weken staat. Ook vanavond het elftal. Dat betekent dus vermeerende doel. Een achterhoede met Van Rijn, Alderwereld, Mooisander en Blind. de middenveld met Sien de Jong, Christian Paulsen en Christian Eriksen. de voorhoede met Sana, Babel en Poerrichter. Ja, bij Real Madrid uh, was natuurlijk de grote vraag, uh, stellen ze alle sterren op? Nou, laat ik even een paar namen noemen die op de bank zitten. Dat is altijd waardig. Uh, Angel Di Maria zit op de bank. Dat is redelijk verrassend. In zijn plaats speelt José Callejon. Uh, Iguain zit op de bank, Modric, Ozil, Kedira, dat zijn allemaal aardige namen. En dan denk je van nou, dan zal het wel een b 11 zijn van Real Madrid. Ik noem ze toch even voor de aardigheid op, Casillas natuurlijk in het doel. Gaat uh, straks een 130ste internationale wedstrijd voor Real Madrid spelen. De 124ste Champions League wedstrijd. Nou, achterin uh, Arbeloa, Sergio Ramos, Pepe en Marcelo, gewoon zoals het hoort. En dan in middenveld, Xabi Alonso, SCN, KK. Ja, daar kun je natuurlijk ook zo Eusil en Modric bijvoorbeeld neerzetten, op Kedira, Maar dat is allemaal uh, van hetzelfde lakenpak, allemaal ijzersterk. Nou, die Callejon, waar ik het al over had, speelt rechts buiten. Er de spits, Benzema in de spits. En Cristiano Ronaldo, die uh, op 39 doelpunten staat in uh, de Champions League totaal, wil graag zijn 40 te maken. Hij heeft er ook al zes gemaakt in de competitie, dus die is uh, redelijk hot. En uh, ja, het team van Real Madrid, van José Mourinho, wil natuurlijk ook vanavond gewoon goed spelen. Maar ook zal de uh, blik toch een beetje gericht zijn op aanstaande zondag. Als de uitwedstrijd wordt gespeeld, de Klassico tegen Barcelona dus in Barcelona. En ja, vanavond zou een uh, lekkere overwinning helpen. Real Madrid is slecht aan het seizoen begonnen met een paar nederlagen en een gelijk spelletje. Maar zijn nu aardig op dreef. Afgelopen zondag bijvoorbeeld, uh, op zaterdag 5-1 winst. Tegen Deportivo La Coruña, drie keer Ronaldo. En ze staan dan wel vijfde in de primaire division. Maar het blijft natuurlijk een absolute die Heel graag, en dat geldt voor de meeste spelers. Want dat hebben ze nog nooit gedaan, de Champions League willen winnen. Straks is AFC Ajax tegen Real. Dat zal gebeuren om kwart voor negen. Nog even over de sfeer daar. Want ik hoor dat het behoorlijk sfeervol is in de arena. Is het nou wel of niet uitverkocht? Want daar waren wat discussies over. Ja, volgens mij is het zo dat er gisteren het verhaal was dat er nog anderhalfduizend kaarten zouden zijn. Dat de kassas open zijn geweest. Vlak voor de wedstrijd. Er is natuurlijk een boel Hij geweest over dat die kaartjes zo duur waren in de ogen van de mensen. Wat ik heb gisteren van begrepen is dat de kaarten die nog beschikbaar waren ook 98 euro kosten. Dat vind ik eerlijk gezegd best een boel geld Voor een voetbalwedstrijdje. Uh, ik durf niet zeggen of ze nu uiteindelijk toch allemaal nog van de hand zijn gegaan of niet. Maar als het dan niet helemaal vol zit, dan zit het wel voor 98 vol. vol. Nog even over de kansen voor Ajax. Uh, ja, we hebben Mourinho natuurlijk de afgelopen dagen gehoord. Het lijkt wel erop dat ze bij Real behoorlijk veel respect hebben voor Ajax. Hè? Ja. Of zijn het ik denk, ik dat beleefdheidsfrases? Dat laatste, laatste denk ik. dat laatste, absoluut het geval is. Hoezo respect? Als je zo'n team hebt, ja, natuurlijk heb je respect voor je tegenstander. Maar dat heeft uh, AZ ook voor Veendam als ze voor de beker moeten <laughs> spelen. Uh, ik wil die vergelijking niet helemaal maken, maar laten we nou wel zijn. Real Madrid. Uh, uh, enkele honderden miljoenen, misschien wel een miljard aan uh, spelers rondlopen. En bij Ajax is dat toch een stuk minder. En dat verschil, dat is gewoon zo. Frank de Boer zei niet voor niets. Leg de beide selecties naast elkaar. En uh, ja, dan zie je gewoon dat er een klassenverschil is. Maar kijk naar de begroting alleen al. Ja. Uh, want ja, ik geloof dat Real een begroting heeft van een half miljard. Ja. Ook een schuld van een half miljard trouwens. Dat schijnt er allemaal niet zo veel uit te maken voorlopen. Dus ja, dat weet je genoeg. Ik denk dat het een beetje zo is zoals Ajax zeg maar, voorseizoen seizoen aankeek in de Champions League tegen Dynamo Zagreb. Zo kijkt Real misschien wel een beetje tegen Ajax aan. Daar ga je normaal gesproken van vinden. Maar ze dan maar al je niet dat zit tegen. Nee, nou ja, daarom. En dat is wat ook Ajax weet. Uh, ze staan natuurlijk wel wat steviger op hun benen hier dan de afgelopen twee seizoenen. Ze zijn er wat aan gewend geraakt misschien. Uh, ja, het zal toch wel een keer wat, uh, wat beter gaan, mag ik aannemen. We gaan er in elk geval voor zitten. Straks om kwart van negen als die wedstrijd gaat beginnen. En intussen gaan we ook nog even naar het uh, matchcenter. Bij ons op de uh, redactie. Uh, u hoort de geluiden, al de woesh. Frank Wilaat zit daar. Uh, Frank, jij kijkt naar de andere wedstrijd. En één wedstrijd. Hou je toch wel heel speciaal aan de gaten. Hè? De andere wedstrijd in deze pool. Ja, de andere wedstrijd in de groep D natuurlijk. Manchester City tegen Borussia Dortmund. Dortmund vorige keer gewonnen natuurlijk van Ajax. City verloren in de laatste minuut door een doelpunt van Ronaldo in Madrid. 3-2 werd het daar voor City is het zaak om thuis deze wedstrijd tegen Dortmund te gaan winnen om mee te blijven doen voor de bovenste twee plekken. En uh, daar uh, gaat uh, Roberto Mancini, de coach, doen met Zeko en Aguero samen in de spits. Aguero voor het eerst een optreden in de Champions League uh, dit seizoen. In ieder geval komt terug van een blessure. heeft uh, is net anderhalve week weer uh, fit genoeg om wedstrijden te starten. En dus vandaag natuurlijk ook in de basis tegen. Borussia Dortmund bij de ploegen in de sterkst mogelijke opstelling. Verder natuurlijk nog andere wedstrijden. Zal ik die ook gelijk even doornemen? Ja, en de andere wedstrijden. Hoe staat het daarmee? Ja, nou, er is er al één gespeeld bijvoorbeeld in de pool van Anderlecht. Zenit tegen uh, AC Milan. Daar werd het 3-2 voor Milan door een uh, eigen doelpunt. In de 75e minuut uiteindelijk nog de wedstrijd in het voordeel van Milan beslist. De 0-1 overigens kwam van Emanuelson. En, uh, uh, dus die had een uh, aanzienlijk aandeel. En ook De Jong stond uh, in de basis vandaag bij uh, Milan... En uh, natuurlijk uh, voor Zenit uh, belangrijk dat ze weer verloren hebben. Vorige keer al van Malaga, de tegenstander van Anderlecht vandaag. En dus uh, goede zaken kan Anderlecht doen vandaag in eigen huis... met Nuitink in de basis in het elftal van uh, John van de Brom. Vorige uh, keer 0-0 gespeeld tegen Milan. En vandaag dus tegen het toch misschien wel sterker dan gedacht... Uh, uh, elftal van uh, Malaga, waar het er tegen rekening mee moet worden gehouden in Pool C... Poel B ook Nederlandse inbreng met Schalke natuurlijk tegen Montpellier. Daar Huntelaar in de basis naast Pookie De Fin en Affalay op de bank. Maar daar zijn we inmiddels al een klein beetje aan gewend dat hij daar op de bank zit. Wij wel, hij nog niet. Arsenal-Olympiacos is de andere wedstrijd in groep B. En in groep A ook daar Nederlandse inbreng. Zo waar in alle groepen Nederlandse inbreng. Uh, Porto tegen Paris Saint-Germain met uh, Gregory van der Wiel in de basis natuurlijk in het elftal van Ibrahimovic. En het is voor Paris Saint-Germain te hopen dat hij vanavond weer doeltreffend is. Want dat is de manier waarop Paris Saint-Germain op dit moment zijn wedstrijden nog weet te winnen. De andere wedstrijd in die pool, Dynamo Kiev tegen Zagreb. Chris Berry met Stick to the Recipe. Vier keer hebben ze dus tegen elkaar gespeeld de afgelopen twee seizoenen. Vier keer verloor Ajax, maar op één avond kan alles anders zijn. Bas en Andy met de wedstrijd Ajax tegen Real Madrid. Want in 1973 won Ajax wel en in 1995 ook. Twee keer zelfs. Ja, in daarom. 90. Precies. In de gouden periode in de jaren 90 ook uit de thuis gewonnen. Kortom, het kan Dat Ajax vanavond niet de favoriet is, dat mag duidelijk zijn. Even snel de opstelling van Ajax dus zonder verrassingen de opstelling zoals hij eigenlijk de afgelopen weken is geweest voor meer van Rijn al de wereld blind de Jong Paulsen Eriksen, Sana Babel Boerrichter. en bij Madrid daar zitten wat kanonnen op de bank met Di Maria met Euziel, hoewel die er al een beetje aan gewend is geraakt vermoed ik met Modric want ja je kan 40 miljoen uitgeven maar waarom zou je hem dan laten spelen? Higuain, Kedira, maar daar staan toch genoeg groten in het veld. Met Benzema, met Cristiano Ronaldo bijvoorbeeld voorin. Die worden dan dus nu geflankeerd door Calégon in plaats van Maria. Maar in Kaka krijgt weer zijn een kans op het middenveld. Daar staan ook Essien en Xavier Alonso. Sergio Ramos na alle gedonden met de trainer. Die maar ook weer eens een keer meedoet Met Pepe centraal achterin op de vleugels Arbeloa en Marcelo. En Casillas, sinds mensenheugenis moet je dan zeggen, in het doel. Uh, voorwaar geen slecht elftal. Ik ben echt benieuwd... Of deze wedstrijd nou wezenlijk anders wordt dan die duels van Ajax in de afgelopen jaren. Natuurlijk die laatste hadden ze vooral pech met die afgekeurde goals. Maar eigenlijk het beeld dat toch bleef hangen was kat en muis. En ik ben benieuwd of dat vanavond anders is. Ja, ik kijk maar naar de uitslagen ook. Twee jaar geleden 2-0 en 4-0 nederlagen. vorig jaar 2-0 en 3-0. Ook nog uh, twee jaar geleden die rode kaarten die expres werden uh, genomen, zeg maar. Omdat uh, toen toch al geplaatst waren en uh, nog één wedstrijdje te gaan hadden, Komt het wel goed uit. Als je nog een extra gele kaart uh, nam, zodat je de volgende wedstrijd geschorst was uh, voor Real Madrid. Ik denk toch dat we een andere wedstrijd gaan zien. Vorig jaar zag je al, bijvoorbeeld in de uitwedstrijd tegen Manchester United, dat het team van Ajax wat volwassener is uh, geworden. En dat uh, goed hebben gedaan, gewoon goed hebben uh, geanticipeerd op een grote tegenstander. Kijken wat dat nu ook gaat. Heel aardig is om te kijken, bijvoorbeeld Sana. Uh, hoe doet hij het tegenover Marcelo? Kan hij, wordt hij niet ge Helemaal onver geblazen. Uh, allemaal van dat soort uh, dingen. Daar gaan we op letten. Scheidsrechter Jonas Eriksson heeft gefloten. De zweet, ervaren zweet, heeft WK en EK gefloten. 38 jaar heeft dus nu ook voor deze wedstrijd gefloten. Ajax-Real Madrid is begonnen. Eerste diepe bal van Sergio Ramos komt op het hoofd van Van Rijn. Die controleert hem eigenlijk terwijl hij in de lucht hangt. De bal op zijn hoofd krijgt en recht omhoog kopt. Maar even later is hij hem toch kwijt. Ingooi voor de Spanjaarden. Een bal bezit op het middenveld waar Escher aan speelbaar is... En dan de rechterkant wat ruimte heeft gevonden. Nou ja, is dat wel zo bij Arbeloa. Dan gaat wel de bal naartoe. Ruimte ligt er eigenlijk niet. In ieder geval terug naar Pepe. Die paast in de hoop dat Benzema bij de bal kan komen. Ajax kopt weg. Doet dat via Moisander. Christian Palsen wil die bal verlengen. Dat lukt niet. En dan gaat de bal opnieuw over de zijde. En dan komt er een ingooi voor Madrid halverwege de Ajax-helft via Arbeloa en Estje. Arbeloa krijgt hem terug. Heeft nog met Ryan Babel gespeeld. En Xabi Alonso in Liverpool. Maar nu dus tegen Ryan Babel. En nu zit Ariksen goed tussen. Christian Eriksen speelt er wel op Babel. Babel verstrikt zich heel even. Hij kan door goed werken de bal herover. Maar dan gaat Paulsen in de fout. En kan Real Madrid via SCN eventjes overnemen. Maar ja, goed werk van Deli Blind. Die toch wel aan een goed seizoen bezig is. Zorgt ervoor dat Ariks weer eventjes in balbezit is. Zorgheid van Eriksen nu. Die de bal van Paulsen krijgt waar hij hem ook niet wilde. Misschien is dat even plankenkoorts. Hoewel voor de heren is het niet nieuw. Voor Paulsen is niks meer nieuw. Met 90 Interland voor Denemarken en clubs gehad in alle grote competities van Europa. Maar dit liep even spaak. Het levert Real halverwege de Ajax-helft een ingooi op. En als Arbeloa denkt zich een frivoligheidje te kunnen permitteren en daar niet in slaagt, is de bal opnieuw over de zijlijn gegaan. En is dus de ingooi voor Ajax. Moisander Blind, die wordt nu opgejaagd. Nou ja, dan kan de bal in alle rust eigenlijk terug naar Moisander, omdat Calé wel loopt, maar niet door. Had de bal zelfs terug naar Vermeer nu. Vermeer naar de andere kant. Daar staat al de wereld. Dan moet een van de middenvelden zich nu de weer tussen laten zakken om aan speelbaar te zijn. Dat doet Sime de Jong. Maar dan gaat de bal overheen. Die gaat naar de zijkant. Sana komt het een gelukje nu voor de voeten van Sime de Jong. Die kan meters maken. En kan Pasen een goede bal hoor naar Boerichten. Boerrichter gaat schieten. Nee, die gaat een voorzet geven. En dan komt die bal voor de voeten van Marcelo. We gaan er voor. bij uh, Real 2 met een sliding naar de bal. Die het allebei mis. En Boerrichter krijgt daardoor eigenlijk best veel ruimte. Dat levert uiteindelijk geen echte kans op. Ja, goede bal van Sime de Jong was dat hoor. Boerrichter echt op maat. Een klein duwtje gegeven terwijl het buiten wordt uh, geconstateerd door de grensrechter. Bij de voorgaande actie was even een klein duwtje van uh, uh, Callegon op uh, Deli Blind. Maar dat uh, wordt gesust. Het was een goede paas van uh, Siem de Jonge, een boerrichter. En een uh, aardige mogelijkheid meteen in de beginfase voor Ajax. 2,5 minuten gespeeld, 0-0. Uiteraard. Maar ja, de, als dat nou het. Uh, het zijn is voor deze wedstrijd hoe leuk het gaat worden voor Ajax. Dan uh, heb ik een goede hoop op. Uh, Pepe speelt de bal, de in, Maar wordt uh, onderschept door Van Rijn En dan kan Ajax weer in de avond gaan via Palsen. Die inderdaad ook in uh, Spanje heeft gespeeld. Onder andere bij Sevilla. En uh, al een uh, aantal keren dus Madrid tegenover zich heeft gehad. Benzema heeft de bal. Paast en probeert er een-tweetje aan te gaan. Maar daar zit Siem de Jong weer uitstekend tussen. Sana krijgt de bal, het van de middenlijn moet Marcelo voorbij, durft niet. En loopt dan eigenlijk de andere kant op de drukte. De inraakt aan de bal ook nog kwijt, die springt er dan uit de kluts. Opgejaagd door Xabi Alonso uit en komt voor de voeten van Vermeer. Daar komt Ajax eigenlijk goed weg. Christian Paulsen krijgt uh, geen ruimte. Die is eigenlijk gek genoeg juist in die positie gewend in Nederland. Dat hij wel wat meer ruimte krijgt, maar nu loopt er eigenlijk continu één voor zijn voeten. Dat heeft er al toe geleid dat hij twee foutjes heeft gemaakt in het begin van deze wedstrijd. En dat zijn bij wijze van spreken de eerste twee foutjes sinds hij een Ajax-shirt aan heeft. Maar dat zegt wel wat. Kaka is dan zijn directe tegenstander. Zit er vrij kort op. Balbezit voor Cristiano Ronaldo aan de rechterkant van het veld. Gaat het strafhofgebied binnen, geschaduwd door Blind. Gaat schieten. Bal in de, tweede, of in de verre hoek bij de tweede paal. Daar loopt er nog wel een van de Madrid. Dat is Benzema. Maar die kan daar net niet bij komen. Van Rijn neemt het zeker wat onzeker. En trapt de bal voor de voeten van Benzema over de achterlijn. Dat levert dus Real wel een hoekschop op. Maar ja, de koppers. Uh, PP mee naar voren. Sergio Ramos mee naar voren. Dat zijn uh, uitstekende koppers. Dus Ajax moet opletten. Want die hoekschop uh, vanaf de linkerkant. Gaat uh, met de rechterbeen worden genomen. En dus gevaarlijk in de buurt van Vermeer komen. Waarschijnlijk. Daar komt die hoekschop. Gaat uh, richting wereld die kopt de bal. En dan is het Sana die hem uh, verder kopt. Maar ja, dan uh, staat daar niemand van Ajax. En kan hij opgepikt worden door KK, de Braziliaan. Speelt de bal even naar buiten. Wordt de bal over de hele gegeven. Goede pas en goede opening naar Calegon. Calegon aan de rechterkant. Speelt hem de SCN. SCN terug naar Calegon. Calegon aan die rechterkant. Aan de buitenkant komt de Arbeloa. Maar Arbeloa, dat wordt goed doorzien door Deli Blind. En uh, dan is Arbeloa nog wel een balbezit. maar staan er veel Ajaxi doorheen. Krijgt hij hem toch bij SCN? SCN eventjes naar Xavier Alonso, en die wordt weer flink op de huid gezeten door Simeone. Real heeft wel balbezit nu. Vijfde minuut van de wedstrijd, nul-0 stand. Pepe paast, Benzema beweegt, krijgt de bal in het trafsublied, moet hem eigenlijk terugleggen. Draait op zijn as, moet dan een voorzet geven, slaagt daar ook niet in, omdat al de wereld uitstekend naar de bal blijft kijken. Waar hem in het uitverdedigen wel weer zomaar inlevert bij de tegenstander. Zo komt Madrid opnieuw. Arbeloa Beloa, en kan Ajaars counteren. Boerrichter op snelheid gekomen. Babel, is hij aan speelbaar? Nou ja, half. Boerrichter wil door drie mannen heen. Eén lukt, twee en drie al niet. En zo neemt Real weer over. En ligt er plotseling wat ruimte aan de andere kant van het veld bij Cristiano Ronaldo. Vanaf de linkerkant, Eén man voorbij. Goed tackle, dacht ik. Maar ja, blijkbaar niet. Hij is wel van een probleem af, Ricardo van Rijn. Want Cristiano Ronaldo ligt. Maar ik dacht dat hij de bal speelde. Dan doet hij in de ogen van de scheidsrechter een zweet. Jonas Eriksson niet. En die geeft een vrije schop aan Real Madrid. En dat is voorzien de herhaling terecht. Want hij raakt inderdaad niet de bal. Voor Rijn wel de tegenstander. Net iets te laat. En uh, dan gaat Ronaldo uh, liggen, kan ook niet anders. Maar het is wel een nuttige overtreding hoor. Want hij had wat ruimte daar richting het doel in de as van het veld. Daar ligt die bal nu ook. En Cristiano Ronaldo gaat weer op zijn Ronaldo's. mag dan geen sympathieke vent zijn uh, om naar te kijken. Maar ik snap nooit waarom zo iemand dan meteen uitgevloten moet worden. Dat is natuurlijk een geweldige voetballer. Die keer op keer laat zien, bijvoorbeeld in die wedstrijd tegen Manchester City. 3-2 winst, de eerste wedstrijd. Dat hij aardig kan voetballen. Hij scoorde toen in de laatste minuut. Nu staat hij klaar voor de vrije trap. Een muur met drie Ajaxi en twee Madrilenen erin. Ronaldo, aanloop. Schot Ronaldo in de muur tegen volgens mij een ploeggenoot. Dan is het wel aardig dat je twee mensen in de muur zet. Maar dan moet je ze niet aanschieten. En dus levert dit geen gevaar op voor Real Madrid. Wordt de bal wel opgevangen door Arbeloa. En die speelt minder voeten van Xabi Alonso. Grappig om te zien dat uh, als Ronaldo de vrije schoppel nemen er inderdaad gefloten wordt. Uh, maar dat er tegelijkertijd tientallen camera's flitsen. Want iedereen wil het wel even laten zien. Hier was ik bij. Ja. Balbezit voor Madrid achterin. Waar uh, de bal via Sergio Ramos een lini naar voren gaat. Daarbij wordt nu eigenlijk meteen Cristiano Ronaldo ingespeeld. Hij staat 5, 6 meter over de middenlijn en kaatst de bal terug. Dan komt hij bij Eschen terecht in de middencirkel. Via Xabi Alonso weer bij Sergio Ramos. Hij staat nu op de middenlijn. Helemaal aan de linkerkant van het veld. Beweging bij Real is er eigenlijk helemaal niet. Dan komt er toch een diepe opening. Die wordt in één keer door Calle doorgehakt naar de zijkant. Dat duidt KK op die een voorzet moet geven. Die staat ons op rechts rechtsbuiten opgesteld. Wil de bal voor het doel brengen. Maar schiet hem uiteindelijk via Niklas Moizander over de achterlijn. Tweede hoekschop is aanstaande van Real Madrid. Na zeven minuten bij een 0-0 stand in de arena. Gaat KK zelf nemen vanaf de rechterkant met het rechterbeen. Dus in principe een bal die van het doel afgaat. Maar dat uh, belet niet bijvoorbeeld... Uh... Sergio Ramos om gewoon weer voorin te staan. Er komt die bal, gaat uh, richting SCN, maar over SCN heen. En wordt opgevangen door Sana aan de rechterkant. Kan er gecounterd worden? Nee, want Sana laat de bal over de uh, zijlijn lopen. Omdat Xabi Alonso dicht in zijn buurt is. En hij het zekere voor het onzekere neemt, deze Sana. Uh, overigens uh, geselecteerd voor het Zweeds nationale team. Leuk voor hem. De jonge jongen, nou ja, jong, uh, uh, net in de twintig. Die uh, dus nu bij Ajax speelt en meteen... ...opgeroepen is voor het Zweeds nationale team. De inworp komt uiteindelijk terecht aan de, uh, de zijkant bij Cristiano Ronaldo. Goed paasje op uh, KK. KK aan de linkerkant met de tegenover zich. En dan gaat de bal via Van Rijn over de achterlijn. En dan uh, mag Real Madrid zijn derde hoekschop nemen. Maar het vind ze wel enig dreigend al meteen in de beginfase. Ja, de, de, de, de enige nou ja, kans was dat voor Ajax ook niet. Maar misschien het meest dreigende moment is nog wel aan de andere kant gebeurd... ...met dat, met dat moment met Boerrichter. Maar de druk neemt nu toch wel toe op het doel van Vermeer. Een vrije schop, drie corners. Dit is de derde, die wordt ook onschadelijk gemaakt door Siem de Jong in dit geval. Dan doorgekopt door Paulsen. die moet er nog een keer de lucht in. Houdt zijn tegenstander, denk ik, Callaghan vast. Evengoed heeft even real de bal. En kan de aanval opnieuw komen via de rechterkant. Sergio Ramos, die wil een voorzet geven. Dit keer weer via de voeten van Blind over de achterlijn. En dan komt hoekschop vier. En nou zijn de eerste drie dus eigenlijk tamelijk ongevaarlijk gebleken. Maar... Je kan niet uh, in dit tempo hoekschoppen blijven weggeven. Want dan komen de problemen vanzelf. Xabi Alonso gaat trappen dit keer. Kijk even naar de zijkant. Uh, José Mourinho even van de bank afgekomen. Geeft in zijn lange soort regenjas, winterjas, nog wat aanwijzingen. En Xabi Alonso dus nu vanaf de rechterkant. Met die uh, hoekschop kan de bal natuurlijk ook geweldig trappen. Daar komt hij uh, voor het doel, richting de tweede paal. En weer gaat hij te ver. En weer komt hij bij Sana terecht. Kan Sana er iets mee? Er wordt even tegen de grond gewerkt. Hij de vrije trap mee, omdat KK tegen hem oploopt. En Kaka gaat ervoor staan. Ja, daar stond van Kk. Die had eigenlijk een gele kaart moeten krijgen als je zo voor die bal blijft staan. Want Sana kon hem niet nemen. Bal uiteindelijk toch genomen. En via Palsen komt de bal terug bij Sana. Terwijl Bas een lekker kopje koffie gaat kijken. Ja, koffie graag. Ja, we zitten altijd met een koptelefoon op. Dus dan vraag je gewoon wat je wil hebben. Zo sta ik ook bij de bushalte. Kenneth Vermeer heeft de bal ondertussen... En uh, Deli Blind voor Ajax speelt de bal naar voren richting Boerrichter, maar die maakt een overtreding. Laat nog wel even weten bij welke bushalte hij koffie krijgt, want dat lukt mij <laughs> meestal niet. Vrij schop voor Real Madrid, Xabi Alonso achter de bal. En die uh, heeft heel beweging gezien bij Marcelo, maar durft het niet aan. Helemaal van rechts naar links, Marcelo is er een beetje boos over, blijft wel daar staan. Gaat via een omweg, die omweg heeft Sergio Ramos, die dreigt, slaat Marcelo dan weer over. Essier aangespeeld, zo is het breed. En op de eigen helft, na precies 10 minuten... 0-0 stand. Ja, vier hoekschoppen van Madrid. En een vrije schop van Cristiano Ronaldo. Maar Vermeer heeft eigenlijk nog niets hoeven doen. En is nog niet warm geworden. Dat zou hij misschien nu wel kunnen worden. Als de bal met een goede trap trouwens naar de linkerkant verdwijnt. Daar stond dus Marcelo nog. De linksback geeft hem. Maar Cristiano Ronaldo, wat krijgt hij eruit om te schieten? Maar dan glijdt hij weg. En dan nou hebben we wel eens gezegd, wat is dat veld slecht en wat is dat toch vervelend. Nu zou je kunnen zeggen, wat is dat veld slecht en wat komt dat goed uit. Ja, volgens mij is het veld overigens helemaal niet meer zo slecht. Maar dat is natuurlijk wel wat hij jaren geweest zijn in de arena. Hij glijdt gewoon weg. Cristiano Ronaldo, slechte schoenen. En het bal bezit weer voor Ajax. Maar hij stond wel heel erg vrij daar. En hij had zo kunnen aanleggen hoor. Vanaf een meter of twee, drieëntwintig. Uh, dus is dat uh, uh, prettig voor Ajax. Christian Eriksen verliest de bal. Babel kan hem niet uh, meenemen. Dan heeft Ronaldo weer de bal. Ronaldo, goed paasje buitenspel. Buitenspel van Benzema. Die er wel alleen op uh, keeper Vermeer afgaat. Maar een half halfmetertje te ver stond. Het was wel uh, een snelle counter eigenlijk. Dat, dat moet Ajax toch echt zien te voorkomen. Het uh, balverlies van Eriksen... En Babel die ook even niet meedeed. En meteen de counter van Real Madrid via Ronaldo. Dat ging heel erg snel. Balbezit voor Paulsen in zijn rol zoals hij uitstekend speelde tegen FC Twente. Een beetje punt naar achteren. Het slot op de deur achterin voor Ajax. Hij probeert de bal nu naar de linkerkant te spelen. Dat lukt ook. En dan kan de bal naar voren worden gespeeld door Moizander richting Babel. Babel droogt voor de middenlijn in duel met Pepe. Verliest de bal en die springt er dan uit voor de voetbal. van Calégon. Er staan 4-5 spelers op een hele korte ruimte bij elkaar. Dat ligt Real natuurlijk wel, want dan kan er snel gecombineerd worden. Komt de diepe bal naar KK, die krijgt hem niet onder controle, gaat hij terug naar Vermeer. KK loopt door, Vermeer moet uitkijken, dat doet hij. De bal gaat naar de buitenkant naar Blind. Blind wordt opgejaagd door Callejon en schiet de bal dan via Callejon. Of het zo bedoeld was, vraag ik me af. Dan uh, is het helemaal mooi, maar schiet de bal via Callejon over de zij. Ajax gaat gooien. Na 12 minuten de voetballen is het 0-0 in de arena bij Ajax Real Madrid. En wat is er eigenlijk allemaal al gebeurd bij die andere wedstrijden? Ja, nog niet zo heel gek veel. Dynamo Kiev tegen Zagreb. Daar is het enige doelpunt tot nu toe toevallig Op naam van Gusev. Die speelt bij Dynamo Kiev. Dat staat dus voor tegen Dynamo Zagreb. Die andere wedstrijd in de pool van Ajax. Manchester City tegen Borussia Dortmund. Is een, ja, op zich een hele open wedstrijd. Met kansen al voor Manchester City. Aguero en Zabaleta in één aanval. Kregen beide heren een kans. Maar miste allebei. En voor Borussia Dortmund schiet zojuist Götze een bal op de buitenkant van de paal. Nog net een handje er tegen aan van Hart. En vervolgens tegen de buitenkant de kant van de paal. Kortom een open wedstrijd daar in Manchester. We gaan weer terug naar de Arena. Naar Andy. Waarbij ik uh, meld vast dat het nieuws van 9 uur uh, uitgesteld wordt. Tot de rust van deze wedstrijd. De wedstrijd Ajax-Real Madrid. Gespeeld bijna 13 minuten. 0-0 de stand. Ajax steeds onder druk omdat er goed voorgecheckt wordt door Real Madrid. En nu eindelijk Ajax weer een keer op de helft van Real met balbezit voor Eriksen naar Sana. Probeert een aardere actie te doen, maar dat lukt niet. En dan is het uitkijken geblazen. Nee, de bal gaat over de zijlijn. Benzema kan er niet bij. En dan geeft Mourinho de bal aan. Mooisander heeft Mooisander gegooid. Heeft Paulsen voor Ajax de bal. En dat gebeurt 10 meter voor de middenlijn. De bal kan breed naar al de wereld. En al de wereld zoekt en kijkt. En ja, wat vindt hij niet veel? Dan gaat de bal terug naar Vermeer, die zijn stadsopgebied nu zelfs uitwandelt. Om 2, 3, 4 meter daarvoor nu in de afstand van het veld. Op de bal weer mee te geven aan Paulsen. Maar daar zijn we dus gewend. Dat was in Dortmund eigenlijk voor het eerst heel duidelijk zichtbaar. Heel diep. Tussen zijn twee centrale verdedigers. In zak nu een slechte paas geeft. Hij is niet goed nog Hoor? Paulsen vandaag. Bal ingeleverd. Kaka komt, Kaka komt. En daar is heel veel ruimte. Cristiano Ronaldo. dan komt de goal. Nee, het is een schitterende goed redding voor van Vermeer. Ja. Hij staat totaal vrij. Cristiano alweer. Ronaldo alweer. En dit keer is uh, Vermeer snel zijn doel uit om Cristiano Ronaldo. Die wel in een moeilijke hoek stond, maar toch van scoren te beletten. Ja, Van Rijn moet uh, beter opletten daar. Want hij uh, heeft regelmatig. Uh... Niet meer Ronaldo in het uh, oog. En dan uh, krijg je problemen zoals nu. Maar uitstekend uit zijn doel gekomen door Kenneth van Meer. Waardoor uh, Real niet scoort. Maar dat was uh, de grootste kans tot nu toe in de wedstrijd. SCN heeft de bal. Speelt hem naar Pepe. Pepe naar Sergio Ramos. En dan kan er makkelijk uh, opgebouwd worden. Wordt uh, tegenstelling tot wat Real Madrid doet, uh, weinig echt snel ge gecheckt, voorgecheckt door. Uh, uh, Ajax en nu uh, is de bal bij Benzema. Maar er is een uh, misverstandje. En dus kan Ajax overnemen via Deli Blind. De bal weer terug naar Vermeer. Die uh, verwacht hem eigenlijk niet. zij spelen hem naar de buitenkant. En dat doet Vermeer dan zelf. Speelt hem op al de wereld. Al de wereld. Goede bal. Goede opening op Simeon. Er ligt wel wat ruimte als je een linie wil overslaan. En dat durft met de paas. Want de Real staat wel met 5-6 mensen vrij diep op de Ajax-helft. Als daar de opbouw plaatsvindt. Maar ja, dat is nou eenmaal simpel. Je hebt maar 11 spelers. Dat betekent dat je aan de andere kant van het veld wel weer wat extra ruimte krijgt. En als je dan durft om wat meters te maken met.